Twee dingen. Twee dingen. Margreet Reintjes. Een heel goede Sinds vandaag heeft het Openluchtmuseum in Arnhem... een beroemde straat uit de Jordaan. De Westerstraat. Ik praat straks over de geschiedenis van deze Amsterdamse volkswijk. Want het romantische beeld van de Jordaan klopt helemaal niet... zegt deze kenner. U hoort het straks. We gaan het eerst hebben over gevechtsvliegtuigen... Want de Rekenkamer kwam vandaag met een kritisch rapport over de inzetbaarheid van onze F-16's. U hoorde er ook al over in het nieuwsnet. Volgens de Kamer leiden de bezuinigingen ertoe dat er te weinig toestellen beschikbaar zijn voor onze militaire missies. En bovendien moeten de F-16's die er nu nog vliegen nodig vervangen worden. En daarover neemt de Tweede Kamer maar geen definitief besluit. U weet wel, hè, die prangende vraag: gaan we nou wel of niet JSF-toestellen aanschaffen? Nou, volgens de Rekenkamer is die situatie ongewenst. En ik ga erover praten, ik ben bij gast van vanavond... die jarenlang op F-16 heeft gevlogen. Goedenavond, Steve Netto. Ja, goedenavond. Um, u heeft 37 jaar lang bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt. 6.000 keer in NAVO-verband, begrijp ik? Ja, 6.000 vluchten. Ja, heel wat, heeft ja. u. Uh, dit geluid, hè? Dit ja. Geluid. Ja, ja, heel mooi. Ja? Daar denk ik met ween aan terug... Ja, weemoed? Ja, natuurlijk. Kijk, als ik het over kon doen... dan zou ik precies hetzelfde gedaan hebben. En uh, ja, op een gegeven moment, dat weet iedere vlieger natuurlijk. Ik heb nog het geluk gehad dat ik uh, de laatste dag dat ik in dienst was... nog met vier F-16's uh, boven mijn hoofdkwartier in Duitsland kon vliegen. Uh, maar op een gegeven moment houdt het op. Ja. En dan, uh, ja, uh, dan is het afgelopen. Dit geluid dat hoort u uiteraard niet in de cockpit, toch? Uh, nee, dat geluid klinkt anders omdat je een vlieghelm op hebt en het natuurlijk veel gedempter doorkomt. Er uh, door komt. Um, is uh, gestegel, hè? Uh, de Rekenkamer ja. die komt met een rapport. Uh, wat zij zeggen: um, er blijven te weinig toestellen over na de bezuinigingen op defensie, namelijk in totaal maar 67 toestellen. En er is eigenlijk nog een probleem, zeggen ze, want um, er moet veel te lang worden, uh, er wordt veel te lang gewacht, zeggen zij met een besluit over het toestel dat in de plaats komt van die F16. Nou, gesteggel al jaren in de politiek. Even een korte overzicht voor de duidelijkheid. We praten over een van de grootste, zo niet de grootste aankoop... ooit door de Nederlandse overheid gedaan. De aanschaf van een nieuwe straaljager voor de koninklijke luchtmacht. Kopen we nou een vliegtuig, ja of nee? Nou, er is uh, geen akkoord. De Joint Strike Fighter, de nieuwe Amerikaanse straaljager... wordt steeds duurder. En met een nieuwe ronde van uh, miljarden bezuinigingen voor de boeg... moet de Nederlandse regering beslissen of het nog wel haalbaar is... om dit kostbare Amerikaanse vliegtuig aan te schaffen. Als ik bij alles ga kijken, wat is het goedkoopste? Goedkoop Dat zijn uh, de vliegtuigjes hier bij uh, Sinterklaas in uw schoenvriend. Dit kabinet heeft, zoals u weet, besluit genomen... een tweede testtoestel aan te schaffen en het besluit over de al of niet van de, JSF. van de JSF als vervanging van de F-16. Die gaan we pas nemen na 2015. Ja, meneer Netto, duidelijk. Hè? Er worden nu dus F-16's afgestoten. En tot 2015 komen er in elk geval geen nieuwe toestellen bij. JSF's waarschijnlijk. Uh, daar heeft de Rekenkamer vandaag kritiek op. Want Nederland, hè, uh, de Kamer, wil wel mee blijven doen aan internationale missies. Bijvoorbeeld Libië Afghanistan. Nou, u heeft ja. uh, in de F-16 gevlogen, toen er nog sprake was, van de Koude Oorlog. Ja. Uh, noem eens een missie waar u toen in de tijd aan mee heeft gedaan. Uh, nou, in de Koude Oorlog was de situatie natuurlijk klip en klaar. Je had het Oostblok en je had uh, het Westen. Het Vrije Westen, zeiden wij allemaal. En daar geloofden we ook heilig in. En... Uh, het was voor iedereen duidelijk, hè, zowel aan de kant van het Warschau-pact als aan de kant van de NAVO... dat eh, we ten alle tijden moesten voorkomen... dat het ene eh, de machtsblok door het andere overweldigd zou ja. worden. En dus vloog u? En, en daar oefenden we voor. Eh, ja, Ik moet eigenlijk zeggen met het mes tussen de tanden. Eh, en daar werd hevig, eh, want het principe was... Uh, train as you fight. He, dat wil dus zeggen, als je aan het trainen bent... dan moet je net doen alsof je in een echt luchtgevecht zit. Of als je echt een aanval aan het uitvoeren bent op een vijandelijk doel. Tussen de bergen door, in slecht weer. En zo werd er uh, heel realistisch uh, geoefend. En dat heeft helaas ook heel veel ongelukken veroorzaakt. Bent u ooit wel eens bijna betrokken geweest bij een ongeluk? Want ik heb begrepen dat er aan Nederlandse kant... in al die jaren 150 militairen gedood zijn. Dat is toch heel veel eigenlijk ook? Ja, het zijn er eigenlijk nog meer. Rond 270. Maar wat... U heeft is die informatie van mijzelf. Ik heb 37 jaar gevlogen. In die 37 jaar zijn er ongeveer 300 vliegtuigen. Mm -hmm. hè? Voor zo'n ja toch een redelijk klein land als Nederland 300 vliegtuigen neergestort en zijn er ongeveer 150 vliegers om het leven gekomen. En was u daar bang voor dat u daar ook bij zou horen? Uh, nou. Dat is het grappige. Mensen zeggen van ja, je, je moet een held zijn om in zo'n straaljager te stappen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je komt van zo'n opleiding af. Dan word je natuurlijk, hè, de, het zei in Amerika of in Canada, opgeleid. Dat ging ook eh, fors eraan toe. En op een gegeven moment wen je eh, aan een dergelijk regime... En ga je dus de lucht in. Je twijfelt soms wel eens als het heel slecht weer is. Mm -hmm. En je moet toch schietoefeningen gaan uitoefenen. Maar uh, dat, uh, de meeste vliegers komen daar overheen. En je vliegt dus eigenlijk... Zonder zorgen, eh, maar het is natuurlijk wel zo als er een ongeval gebeurd is. Ja, dat is een goede kameraad van je, dan moet je daar toch even overheen komen. Ja, uiteraard. En eh, dat ja. was iedere keer opnieuw zo. Nou zei u, hè, wij in de tijd van de Koude Oorlog, waarin u dus werkte, ja. was het eigenlijk vooral ook imponeren? Hè? En was het dus inderdaad ja. doen alsof er gevaar was, ja. maar eigenlijk was dat er niet echt? Uh, nou, kijk, we hebben natuurlijk een aantal perioden gehad... de Berlijn-crisis, de Cuba-crisis uh, niet te vergeten. Hè. De, de wereld heeft in mijn opinie nog nooit zo dicht... bij een totale vernietiging gestaan... als die 13 dagen in oktober 1962. Dit jaar 50 jaar uh, herdenking daarvan eigenlijk... Uh, daarna hebben we opnieuw uh, crisis gehad rondom Berlijn, uh, in Hongarije natuurlijk en gaan zo maar door. Dus in die Koude Oorlog waren een aantal, en later in de jaren tachtig ook nog. Er uh, waren in die Koude Oorlog een aantal momenten waar het veel slechter had kunnen aflopen met de mensheid dan het op dit moment is. Want we hebben nu terrorisme. Maar ja, hoe verschrikkelijk dat ook soms kan zijn... dat is nog, laten we zeggen, in termen van mensenlevens... Euh, euh, ja, beperkt. En dan moeten we even 9-11 natuurlijk vergeten. Dat was natuurlijk ook heel veel. Maar als je aan zo'n atoomoorlog dacht... dan dacht je aan miljoenen, tientallen miljoenen. Misschien nog wel meer. Maar goed, van 62, ik zit meteen mijn geschiedenis... mijn hoofd af te struinen ik denk... Ja. Wat was dat ook alweer 62? Ja, nee, in 62 had je uh, natuurlijk dat uh, conflict tussen uh, enerzijds Khrushchev en anderzijds uh, Kennedy. Ja, maar dat is en... heel ver weg toch? Sorry. Dat was heel ver weg. Werd er daar Ja, Nederlandse... dat was wel ver weg. Maar daar waren de NAVO-eenheden. En u ook? Dus de Nederlander werd daar gewoon bij betrokken? Nou, het toeval is dat ik tijdens die, die Cuba-crisis... Ja. als piepjonge luitenant met een A-bom onder ja. mijn vliegtuig klaar stond... om ieder moment te vertrekken. Ja, ja, de Varkensbaai-crisis hebben we dus over. Uh, nee, de Varkensbaai-crisis was in 1958... Oh. Uh, dat uh, was natuurlijk. Toen heeft Castro die heeft eigenlijk de Amerikanen uh, Cuba uitgezwiept. Uh -huh. Voor de maffia was dat natuurlijk wel nuttig, maar er zaten ook veel uh, bedrijven. Uh, nou, en vervolgens uh, kreeg je het feit in 1962 uh, in, in uh, dat uh, Khrushchev toenadering zocht uh, tot uh, Fidel Castro. Uh, Khrushchev had er belang bij, mm -hmm. want die wilde aan de soft underbelly, hè, zoals we de, de zachte onderbuik van Amerika, heel graag uh, uh, intermediaire uh, ja. uh, uh, raket stationeren. Ja. En dat heeft zo... hij toen ook gedaan. Want heel even, hoor, want ik wil vooral van u weten. Wij... Allemaal hebben nog nooit in zo'n vliegtuig gezeten. Hè? Dat nee. begrijpt u. Nee. U weet hoe dat is. Ja. Um, u heeft dus in situaties geparticipeerd die spannend waren. Oh ja, geweldig. Ja, nou. ja. Heeft u inderdaad uh, herinneringen... Neem mij eens mee die cockpit in. Ja. Hoe is dat dan? Dan vlieg je daar boven zo'n land. Ja. Je... Nou, de, Bijvoorbeeld onze oefeningen. We hadden veel oefeningen. Althans het squadron waar ik bij zat. De uh, Redskins uh, heette die uh, heetten dat squadron. En dan weten de kenners wel wat ik bedoel. Wij oefenen veel in Noorwegen. Ja, daar zit je tussen die fjorden in. Mm -hmm. En uh, om maar eventjes te zeggen van... dat is natuurlijk geen oorlogvoeren... maar dat is gewoon speelsigheid van een jachtvlieger. He, dan vlieg je daar uh, tussen uh, zo'n fjord in. En je gaat in full afterburner. En dan zit je net onder de geluidssnelheid. Uh, en dan trek je dat vliegtuig uh, loodrecht omhoog. Ja, iemand die dat vliegen niet gewend is... die zou zich daar rot van zijn. En vermoedelijk ook wel misselijk worden. Maar ja, dan ga je in, een, uh, uh, in seconden, zeg maar, naar drie, vier, vijf, zes kilometer hoog. Ja. En dat geeft natuurlijk een geweldige kick... dat je daar als jonge vent van 25 of 30 zoveel power hebt om dat te kunnen doen. En dat is natuurlijk het fascinerende van jachtvliegen. Uh, en daarom doen wij dat ook allemaal zo graag. Is het het kleine jongetje in u wat dan inderdaad... Toch de kiek, want dat noemt u, hè? terwijl het natuurlijk ja, serieus business is. Nou kijk, aan, aan de ene kant is het... Uh, de, de, als je begint met vliegen, is het een idealisme. Ik wil vliegen worden. Dan wil je je ook graag bewijzen, dus dan doe je daar verschrikkelijk je best voor. Want één stapje de verkeerde kant uit en je bent al afgetest... Uh, en dan langs mijn rand, dan wordt er natuurlijk ook bij jezelf... en ook naarmate je ouder wordt, een stukje verantwoordelijkheidsgevoel... komt er dan bij, van ik draag bij tot de vrede van, uh, uh, van West-Europa. Ja, of, en dan, en dan en, vloog u daar dus uiteindelijk met een enorme raket onder uw lijf, letterlijk. Ja. Ja. Ja, Hoe zeker. was dat dan? Vertel dat eens. Dus. Hoe was u zich daar überhaupt van bewust? Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, meer. Ja, als persoon. Meer. Dat, je, dat ja. je uiteindelijk ervoor kon zorgen met dat ding af te vuren... dat, het, dat er mensen doodgingen naar beneden. Ja, nou dat is. Uh, daar, uh, daar moet je over nadenken. Maar aan de andere kant, het is ook een beetje uh, als het gaat om uh, vliegtuigen, uh, andere vijandelijke vliegtuigen, dus dan praat ik over MIGs. He, als je die moet onderscheppen, dan is het toch een beetje vergelijkbaar met een ridder. Uh, toernooi. He, je hebt ongeveer allebei dezelfde kansen. En je vecht daar uh, niet tegen een menselijk wezen wat in die cockpit van die MIGS zit, maar je vecht daar tegen een en je noemt het wel een kill, hè, want mm -hmm. zo noemden we dat ook. Uh, als een vliegtuig gesimuleerd werd neergeschoten. Maar dat zei die opponent nee. ook. En, uh, het bleef abstract eigenlijk. Daar deed je alles voor om dat te bereiken. En soms, eh, daarom gebeurde er helaas ook wel wat je dan mid-air collisions noemt... ben je zo betrokken in dat luchtgevecht, zeker als er meerdere vliegtuigen zijn... dat je op een gegeven moment op een morgen eh, daar op eh, 20, 25.000 voet ziet. En je ziet daar een aantal eh, jachtvliegtuigen die dan de vijand spelen. Ja, en dan duik je daar ook midden tussen. En dan interesseert het je eigenlijk ook niet. Dat heb ik zelf meegemaakt. En daar heb ik me ook over verbaasd. Uh, dat je daar dan tussenduikt en ook niet achteraf zeg je wat stom... want ik had net zo goed uh, tegen een vliegtuig aan kunnen vliegen... maar dan ben je helemaal bezeten van het feit dat je achter iemand zijn staart wil komen... en dat je dat vliegtuig uh, de, de, bewezen, hè, want dat wordt gefilmd en al dat soort zaken meer, uh, neergeschoten hebt... Volgens mij zou u morgen, als ze u vragen... Ja, meet, ja u zou gewoon meer gaan. ja zeker. Goed, dus u gaat ook uh, op de voet blijven volgen hoe het gaat aflopen... met de vervanging van de F-16's. Uh, ja, dat doe ik al een tijdje. Ja. En, uh, en we zullen zien hè, of het een JS 7 wordt of niet. Ja. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst. Graag gedaan. Steve Netto. En we spraken dus uh, over de F-16... alleen van een rapport van de Rekenkamer van vandaag... over de geringe inzetbaarheid van gevechtsvliegtuigen. Dank u wel. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Plax. Met Margarethe Reintjes. We gaan naar de Jordaan. Bij ons in de Jordaan zing je verheugd. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw stem. Een kind dat nog een leven voor zich ja, de Jordaan. Vanaf vandaag kan dit typische Amsterdamse sfeertje ook geproefd worden in Arnhem. Want in het openluchtmuseum daar is vanaf vandaag de Westerstraat te bezoeken. Hier in de studio, Peter Paldebaar. Goedenavond. Goedenavond. Verbonden aan het Theo Museum in de Jordaan en ook hoofdredacteur van Ons Amsterdam. Uh, u was er vandaag bij de opening in Arnhem met uh, koningin Beatrix. We ja. um, nemen ons dus mee door die straat. Wat zien we? Nou, je ziet maar een heel klein stukje straat hoor. Uh, dat zijn twee uh, stevige panden die uh, daar naast elkaar staan. En daartussenin uh, is een uh, hele smalle gang. En uh, die gang, dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten daarvan. Dat, dat gaat naar een klein achtererfje, waar dan nog een paar uh, krothuizen uh, uh, stonden. En nu weer staan. Ja, het zijn echte panden hè, uit en Jordaan. Het zijn die zijn gewoon overgezet. Uh, het, uh, het was uh, een blok wat uh, moest wijken voor een groot bejaarde, modern bejaardenhuis. Maar het was heel bijzonder omdat inderdaad daar nog die structuur van zo'n zo gang... wat naar na, na zo'n kottige achtererf ging, bewaard was gebleven. Er hebben wel veel spleten tussen de huizen daar in de Jordaan. Maar niet meer met die, met die krotten erbij. Dus dat was... Uh, mensen, Puurbewoners hebben toen uh, geprobeerd om het gemeentelijk monument te laten verklaren. Ja, zodat het daar kon blijven, gewoon zodat in dat Amsterdam. Het blijven, maar is niet het geluid. het, uh, het dat moest, moest doorgaan, sociale uh, noodzaak. Ja. En, dus op dus deze manier blijft we behouden. Van, weet je wat, we reconstrueren het, we breken het heel zorgvuldig af, we documenteren het allemaal. En uh, uh, als daar geld voor te vinden valt, dan gaan we dat uiteindelijk herbouwen. dan Het heeft nog tien jaar geduurd overigens bijna. Ja. Maar goed, nu staat het maar er. Nu staat het er. Uh, de Jordaanese <clears throat> sfeer, de woorden de muziek. Hè? Ja. U heeft daar jaren gewoond in uw studietijd. Ja. Noem eens een, iets wat u daar meegemaakt heeft, waarvan u denkt, ja, nou typisch Jordaan. Uh, nou, wat ik inderdaad wel uh, typerend vond was, uh, ik verhuisde van... Uh, de Eendlandsgracht en de Jordaan en de Rozengracht. Dat is niet veel meer dan 300 meter. Uh, maar dan kom je dus weer in een ander subbuurtje van de Jordaan terecht. De eerste avond zit ik daar in een café en uh, raak ik het praat met mensen daar. Het wordt gezellig. En, uh, twee dagen later sta ik uh, een halve kilometer verderop uh, in de stad. Uh, stopt een taxi. Ik, ik sta op de tram te wachten en stop de taxi en die zegt... Hey Bum, zou ik je even een slekker naar huis geven? <laughs> ja. en, uh, dat geeft inderdaad iets aan van dat ouderwetse buurtgevoel... wat er nog steeds uh, is als je helemaal ja. bent geaccepteerd. Dan, dan ben je dus ja, warm. warm en uh, dan doe je mee. En dan uh, uh, krijg je dit soort burendienst onmiddellijk ja. aangeboden. Maar had iedereen meteen uh, door die man in zijn armen gesloten? Of was het ook omdat u gewoon... Iets deed waardoor u geaccepteerd werd. Ja, het moet wel een beetje klikken, natuurlijk. En het feit dat ik een blaadje maakte over Amsterdam, dat vond ze interessant. Ja. En. Uh... Dus dan raak je makkelijker aan de praat natuurlijk. Je moet er zelf ook een beetje voor openstaan om het te doen. Nou is het zo dat ja. iedereen bij Amsterdam de, of bij de Jordaan in de Westerstraat dat romantische gevoel heeft. Hè? Ja. Uh, je hebt het schaap met de vijf poten die serie. Je hebt uh, Johnny Jordaan, Willy Alberti, al die liedjes die we allemaal kennen. Maar eigenlijk was het helemaal niet zo leuk daar toch? dat was ook heel veel armoede nee, en zo. Nee, natuurlijk niet. Het is... Uh... Uh, het begon in de 17e eeuw nog als een, als een redelijk uh, nette net buurt... tenminste een buurt voor fatsoenlijke ambasslieden die niet arm waren. Maar uh, echt grote ellende was het ook weer niet. Maar in de 19e eeuw, toen er uh, steeds meer mensen naar de industrialiserende grote stad uh, kwamen... toen slipte die buurt helemaal vol. En er kwamen de meest afschuwelijke woningomstandigheden... Vielen een hoop mensen maatschappelijk ook buiten de boot? En uh, die kwamen dan. het hokte allemaal samen daar in de Jordaan. Tenminste, het was een van de allerergste buurten van, uh, van de stad. En uh, zeker daar op die achtererven. dat was dus een ellende. Uh, met uh, ratten die daar uh, uh, rondkropen. Uh, uh, een groot gekrijs van, uh, uh, uh, uh, uh, van baby's. Kijvende vrouwen, moet je je voorstellen. De stank van urine. Uh, die eh, daarover heerste, het moet verschrikkelijk geweest zijn. Want en er was dat... ook geriolering in de Jordaan natuurlijk, hè? moet je, je ook voorstellen. Je werd gepoept in de Emmers in de keuken... en het moest ook gewoon even maar even buiten als het heel erg ging. Was. Maar was dat erger in de Jordaan dan elders in, in Amsterdam in die tijd? Ja, dat was inderdaad... Uh, uh, uh, je, je had ook andere niet zo beste buurten. De, de oude jodenbuurt was ook arm. Uh, maar de Jordaan was toch wel echt de allerarmste buurt van de, van de stad... Hoe is het inmiddels veranderd? Want uh, volgens mij is het nu behoorlijk jupperig eigenlijk. Hè? Iedereen wil toch een huisje in de Jordaan? Ja, inderdaad. Nou, het is ook wel goed om even iets te zeggen over die. Uh, folklore die er rondomheen geweven is, toch nog even. Uh, dat, wat er klopt van die mooie verhalen over de Jordaan. was dat je was zo op elkaar aangewezen was. Het was zo hutje-mutje. Het was een hele besloten buurt. Dat de solidariteit, noodgedwongen, dus ook heel uh, groot was. Als je. Uh, als jij niet een ander hielp, dan werd jij ook zelf niet geholpen. En bovendien was je één in de strijd tegen het gezag. Dat het, als er een regent langskwam, uh, dat was, was de vijand inderdaad in veel gevallen. Uh. Uh, en dat is dus veel mooier gemaakt, natuurlijk, in al die liedjes van Jordi Jordaan en, uh, en dergelijke. Dat het was. Maar daar zit een kern van waarheid in. Dat gaf ook een soort, een soort weliswaar afgedwongen, maar toch gezelligheid in, uh, in die buurt. En, en wat er gebeurde inderdaad in de jaren 50, uh, 60. Er kwamen nieuwe woonwijken, een nieuw west in Amsterdam, de westelijke tuinsteden, Purmerend, Almere, Lelystad, dat kwam op de tekentafel en daar was een mogelijkheid om uit te wijken. En ondanks dat sentiment van we willen die buurt niet kwijt, was het natuurlijk toch zo, zeker als je kinderen had, nou als je inderdaad een beetje groter kon wonen met onder uh, wat minder kracht, meer omstandigheden, uh, dan deed je dat tegelijkertijd was er wel een invasie tegelijkertijd... in de buurt van artistiekelingen, jonge studenten, etcetera. die konden er goedkoop wonen. En die gaven ook weer een nieuwe sfeer aan uh, de buurt. En die wonen er vaak nog, nog na de opknapbeurt die de Jordaan uiteindelijk heeft uh, doorgemaakt. Maar het had niet veel gescheeld, want de hele Jordaan was plat gegooid eind jaren 60. Dat was het plan van het uh, gemeentebestuur van toen. Modern, we zetten er een soort Almere-achtige woonerfjes uh, neer. Licht, lucht, ruimte, uh, weg met het allemaal benauwde stratenpatroon. Nou, en dan moest je ze horen, al die uitgeweken Jordanezen, uh, maar ook teftige monumentenzorgers en linksactivisten, en zo, die zeiden van uh, blijf met je rotpoten van onze Jordaan af. En, uh, dus uiteindelijk is er toch voor gekozen om het, om het uh, stratenbetrouwen zo te houden. En alleen de dingen die echt niet meer, echt niet meer konden af te breken. En de anderen zo kom op te knappen. Ja, Want uh, is het zo dat. Hey, het was een arme Volkswijk dus. Ja. En is dat veroorzaakt doordat het inderdaad van die kleine rondhuisjes waren toen? Was dat uh, de reden? Dat was een belangrijke, dat was een belangrijke reden, inderdaad. Uh, want dat, dat trekt dan vanzelfsprekend de armste mensen aan. Wonen is het allereerste wat je moet doen, behalve eten natuurlijk. En dan, uh, je zoekt dus de, de goedkoopste plek op. En dat waren die krotten. Dus dat... Uh, en uh, dat waren ook hele familiebolwerken die de, in die staten samenwoonden. Ja? <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is, uh, tante Ant uh, daar. En tante Lering, de lady woonde dus twee huizen verder. En, en uh, de grootouder had een, een kolossale status in zo'n uh, zo buurt. Uh, mannen maar wat wat af. Ja. Heel erg blanke bevolking eigenlijk. Hè? Geen auto ja, die komt. daar zich gevestigd eigenlijk. Nee, want in uh, de 17e eeuw komen er wel een heleboel uh, allochtone volk naar Amsterdam en dergelijke. Maar als die welvaart afneemt in die 18e eeuw, en zeker naar die Franse tijd, dan, uh, dan ligt de economie ook een hele tijd plat. En dan komen er eigenlijk nauwelijks uh, buitenlanders nog naar, uh, uh, naar de Nederlanden. En uh, dat is de buurt je uh, de Jordaansfeer, sfeer zoals wij die kennen, nog gestalte krijgt zo in de loop van de 19e uh, eeuw. En uh, dat is een hele blanke cultuur, ja. Dat, uh, maar en waarom? Pas inderdaad, waarom inderdaad werden, daar, kwamen daar niet ook uh, allochtone gezinnen wonen? Want het waren dus goedkope Ja, maar die waren er niet. Er waren heel weinig allochtonen in Nederland. Gewoon, nee, maar goed, toen uh, die uiteindelijk uh, naar Nederland en naar Amsterdam trokken. Ja, nou, toen zijn er dus wel een aantal terechtgekomen. En die hadden bijvoorbeeld, dat hebben ze ook gereconstrueerd uit de Blok Westerstraat. Dat was een pension. En uh, dat vind ik wel goed, dat ze dat, inderdaad, uh, dat element er ook in hebben verwerkt. Want dat is wel degelijk zo. Een, een Turkse pensioen heette dat in de wandeling. In werkelijkheid, ik heb het opgezocht in het uh, stadsarchief... In het, in het bevolkingsregister, waar het vooral Marokkanen en Egyptenaren... maar voor de gemiddelde Jordanees was het één pot nat. En uh, dat was dus inderdaad een uh, bevolkingsgroep... die onder over zo erg barre omstandigheden... in die kleine pensionnetjes, uh, samenhokte. Uh, nog zonder vrouwen en kinderen die kwamen pas weer titel. Ja, die nee, maar die kwamen dus wel degelijk ook in de Jordaan terecht. Maar die kwamen ook in de Jordaan terecht ja, ja. inderdaad. Wat is u als u daar nu, want u woont er nu niet meer, hè? Nee, maar ik kom er nog heel vaak. Waar, uh, waar gaat u nou het liefst naartoe? Of wat is een, een van uw favoriete plekken om naartoe te gaan in de Jordaan? Nou, uh, uh, ik, ik ben uh, nou betrokken bij het Theo Thijssen Museum. Thijssen was ook zo'n schrijver die over de Jordaan geschreven heeft. Mm. De, de schaduw van de Westertoren. Toren. Ja. En die Westertoren Toren doet mij inderdaad <laughs> ook, uh, <laughs> ook veel. Ja, maar de rand de, van de Jordaan. De, ja, die. Ook de Noordjordaan, dus ook die buurt van uh, de Palmgracht en de Driehoekstraat. En dergelijke, heeft een hele aparte sfeer. Dat is, uh, en ja, wat dan? Omschrijft dat dus dan? Uh, ja, dat is weer een wat verstilder hoekje van, uh, uh, uh, uh, van de buurt. Waar je het niet zo bar wil mensen op straat treft, maar waar de tijd eigenlijk nauwelijks uh, veranderd is. Een soort dat soort kneuterig is, Holland. Uh, ja, dat, uh, dat is in ieder geval heel erg, erg mooi. Ja. Maar er zijn ook andere plekken inderdaad waar, waar het gewoon wat, uh, wat levendordig is. En uh, daar, daar uh, kan je de meest fantastische conversaties nog, nog voeren met de paar achtergebleven mensen. Uh, uh, uh, geboren Jordanesen. Ja. En ondertussen is het een gewilde Juppenbuurt geworden, toch? Waar, ja, inderdaad. Waar mensen graag gaan wonen en dan komen die huizen... bijvoorbeeld zijn opengebroken, zijn het er drie bij elkaar... en dan is dat één huis geworden. Precies, dat gaat, dat gaat heel snel, dat proces eigenlijk ja. nu. Want uh, na de grote renovatie van de jaren zestig... bleven vooral uh, alleenstaanden en ouderen achter. Ja, en die sterven nu uit en als die eenmaal verdwijnen... Dan wordt de huur meteen van hun etagetje met 300 euro verheugd, verhoogd. Ja. En dan krijg je dus ja, die, die oude buurtbewoners die toch sfeer gaven aan die buurt, die verdwijnen. Dus wat dat betreft gaat de verjupping nu definitief worden. Even. Goed, dank u wel. Ik, ik sprak met Peter Paul de Baar, verbonden dus aan het Theo Museum. En we spraken naar aanleiding van het feit dat er in Arnhem in het Openluchtmuseum nu ook een Westerstraat te zien is. Dank voor uw komst. Dit was hem, de uitzending. Ga naar onze site www.weddingen.nl voor terugluisteren en informatie. BNN Today gaat het voor ons overnemen. Willemijn Veenhover zit er klaar voor. Hi, goedenavond. Tenminste, daar ga ik vanuit. Jazeker, <laughs> absoluut zit ik er klaar voor. Um, waar hebben we het over? Over het nieuws dat uh, net vandaag naar buiten kwam: dat homo's nu ook bloed mogen geven. Um, daar hebben we het over. Onder andere is hier uh, Maslum Youssef. Dat is de uh, die heeft vorig jaar zijn vader verloren bij de schietpartij door Tristan van der Vlis. Zijn vader was de eerste slachtoffer. En Masloem uh, ja, gaat vertellen, natuurlijk, hoe is het nu na een jaar met hem? En ik kan ik alvast zeggen, ik heb hem wel eens op tv gezien. ontzettend heftig verhaal en een, een ontzettend moedige jongen. Ik ben heel blij dat hij hier zo meteen is. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Ook vrolijke dingen, jazeker. Na het nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal. De Afrikaanse Unie heeft sancties opgelegd aan het militaire bewind in Mali. De leider van de militairen, die op 21 maart een staatsgreep pleegde, mag niet meer naar het buitenland reizen en daarnaast worden zijn tegoeden bevroren. Gisteren stelde het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS al zware sancties in tegen Mali.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 Columnist J.L. Heldring stopt met zijn wekelijkse column in NRC Handelsblad. De 94-jarige Jerome Heldring schrijft in een brief aan de krant dat hij geen inspiratie meer heeft. Hoofdredacteur van de Meers van de NRC noemt Heldring een journalistiek monument. Heldring begon zijn carrière bij de NRC, de Nieuw Rotterdamse Courant, in 1945. en dan was er van 1968 tot 1972 hoofdredacteur. Het Surinaamse parlement komt vandaag niet meer toe aan stemmen over de omstreden amnestiewet. De behandeling van het wetsvoorstel is nog in volle gang. stemming over het voorstel is waarschijnlijk pas morgen. En de kans is groot dat de amnestiewet wordt aangenomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dinsdag 3 april, bijna 3 over half negen. Goedenavond. Een zegen voor zaken als die van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Zo noemt misdaadjournalist Peter Erde Vries de nieuwe DNA-wet die deze week is ingevoerd. Zal meteen hoor je er alles over. En voor jongeren is het de normaalste zaak van de wereld een SOA-test doen. Maar bij oudere jongeren, Luc bijvoorbeeld, is dat niet zo normaal. Ja, ja joh. Elke, elke ochtend begin ik met een SOA-test, hoor. Ja, jij dan wel. Ja. Maar Henry Schut bijvoorbeeld, hiernaast naast me dan maar niet. Maar juist die oudere jongeren die komen nu bij de GGD's terecht met SOA's. En dat komt om bijvoorbeeld omdat ze na een scheiding weer volop aan het date gaan of uh, zich later aan iemand binden dan vroeger. Over nou, een uur voor uurtje geven we de oudjes een cursus veilig vrije. En wat deed Joris Kreugel op de hogeschool in Utrecht? Om te testen hoe het met hun woordenschat is. Want dat schijnt echt heel erg slecht te zijn. En ik heb een quizje gemaakt. Nou, en de uitkomst, dat is... Uh... Je hoort het zo. Vanavond is er in Engeland een nieuw programma op tv, The Undatables. In het programma worden mensen gevolgd die nou, eigenlijk nooit aan een date komen. Bijvoorbeeld omdat ze zwaar gehandicapt zijn. Nou, heel Engeland zit zometeen voor de buis, maar er is ook discussie, heel veel discussie. Het zou een freakshow zijn. Zometeen hoor je er alles over. Wil je alvast een filmpje zien dat kan, dan zie je op onze Facebook. Facebook.com slash Leuk. Today. Yes, om day to topics. Nieuws over minister Leers. Die had echt een bijzonder vervelend dagje vandaag. En een riekend probleempje in Haarlem. Maar ik vond het een heel, heel vreemd blugger, ja. Ja, en een, een nieuw museum is er ook in Amsterdam. Zometeen meteen hoor je meer na 9 uur. En voor de mensen die het willen weten, ook vanmorgen geen SOA. <laughs> Nee, ook kan niet hè? Nee, ik ook niet. Nee, nee, ik heb het alleen niet getest vanochtend, maar ik denk het niet. Je ziet er heel gezond uit in ieder geval. Dankjewel. De Zwitserse wielrenner Fabian Cancellara die is op dit moment iets minder gezond. Hij hoopt volgende maand weer terug te keren in het wielerpeloton. Hij kwam afgelopen zondag hard ten val in de Ronde van Vlaanderen en brak zijn sleutelbeen op vier plaatsen. Sebastian Langeveld liep in de Ronde ook een gebroken sleutelbeen op. Hij kwam ten val na een botsing met een overstekende supporter. Voor Langeveld is het voorseizoen alweer voorbij. Maar desondanks maakt hij niemand verwijten. De supporter niet en zichzelf ook niet. Nee, ja, voor, me, nee voor mezelf zeker niet. Voor die man ook niet. Ja, die, die staat daar te kijken. En, uh, het peloton wijkt net een beetje uit op het moment dat ik ook het fietspad kies. Dus die man die wil eigenlijk uit veiligheid voor de renner En stad kom nog, ik, ik denk dat er nog een paar renners achter me zaten ook die het fietspad kozen. En, ja, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt honderd keer in de wedstrijd. Uh, Iedere renner doet dat wel een keer in Vlaanderen. En, ja, Ik raak... Uh, Helaas in de finale toeschouden. En vanavond dit langs de lijn komt ook die overstekende supporter aan het woord. Op 90-jarige leeftijd is oud-atleet Xenia Stad de Jong overleden. In 1948 maakte zij als startloopster deel uit... van de Nederlandse estafetteploeg voor de Olympische Spelen... met ook Fanny Blankers-Koen daarin. En de ploeg won goud. 4 x 100 meter estafette, dames. Op de binnenbaan Australië, dan Canada, Groot-Brittannië, Oostenrijk... Nederland en Denemarken. Bij het eerste wisselpunt heeft onze ploeg, herkenbaar aan de letter K op de shirt, een paar decimeters achterstand. Senia Stad geeft over aan Jobit Siers, die ondanks een zeer snelle 100 meter niet kan verhinderen dat Nederlands achterstand groter wordt. Xenia stelt de jongens in de ploeg. En verder Fanny Blankers-Koen als aanvoerster. Nettie Witsiers Timmer en Gerda van de Kade Koudijs. Ze wonnen samen goud in 1948. Straks begint in Spanje de absolute kraker in de kwartfinales van de Champions League. Barcelona ontvangt AC Milan. De heenwedstrijd in Milan eindigde vorige week in 0-0. Het duel wordt voor ons gevolgd door Ronald van der Geer. Ronald, zijn de strijdplannen gewijzigd na die 0-0 van vorige week? Nee, eigenlijk niet. Er zijn wat andere namen, maar niet uh, desastreus en ook niet heel opvallend. Dus um, ja, de enige opvallende naam met Barcelona is eigenlijk die van uh, Isaac Cuenza. Dat is een hele jonge jongen van 20 jaar... die wel um, af en toe eens mee mag doen met Barcelona... maar normaal geen basisspeler is. Hij mag daar spelen omdat hij goed is in de kleine ruimte. Nou, ja, dat geeft wel aan dat Barcelona verwacht dat Milan uh, de verdedigende stellingen zal innemen... en dat Barcelona dus mag gaan aanvallen in deze wedstrijd... en vol het initiatief zal krijgen. Uiteraard is... Messi erbij, Xavi is erbij, dat valt mee... want die had toch last van een hemstringblessure... even als Fabregas, maar beide zijn fit genoeg om te spelen. Tegen Milan, daar waar Clarence Seedorf afgelopen zondag 36 geworden... een basisplaats heeft, van Bommel ontbreekt... en uh, Emanuelsson zit op de bank en voorin natuurlijk... slaat dan Ibrahimovic, die u nu ook maar eens in uh, grote wedstrijden moet laten zien... en ontzettend veel andere Nederlanders op het veld, want... Bjorn Kuipers is de scheidsrechter van deze wedstrijd. Dat is een cadeautje na zijn 39e verjaardag vorige week. Dat hij kreeg van de UEFA. Hij mag Barcelona Milan in goede banen gaan leiden. Bas Nijhuis is de vierde man van Roekel en Seinstra met de vlaggen. En van Boekel en Liesveld staan nog eens achter de goals. Oftewel, een grote Nederlandse delegatie aanwezig bij Barcelona Milan. Een titanenstrijd inzetten plekje in de halve finale. En minder spannend lijkt het te gaan worden in München, waar Olympiek Marseille op bezoek is bij Bayern. En die Houtkamp gaat deze wedstrijd voor ons bekijken. En uh, die 2-0 was het vorige week voor Bayern. Zie jij daardoor veranderingen in de opstellingen? Nou, misschien niet daardoor, ja, misschien ook wel. Uh, de doelpuntenmakers toen, Gomez en Robben, allebei op de bank. Die worden duidelijk gespaard. Voor de rest uh, een, een redelijk normale opstelling. Maar die twee zijn er dus niet bij. Olietje in de spits, Muller speelt vanaf rechts, Rieperi Riep vanaf links. En Kroos net achter de spitsen. En bij Olympique Marseille dat uh, na die 2-0 nederlaag in eigen huis uh, ook nog negende staat in uh, Ligue 1. Uh, en ook nog hele grote financiële problemen heeft. Het enige wat zij hopen is dat er snel gescoord gaat worden. Ze hebben een redelijk aanvallende opstelling met uh, ja, vier aanvallende spelers. Met Aijsjef, met Brandao, met Valbuena en met Remy in de spits. En uh, ja, het is maar heel simpel voor Olympique Marseille snel doelpunten maken. Maar of dat gaat gebeuren, ik betwijfel het. 6,5 minuut nog, dan wordt er afgetrapt in de Champions League. Uitgebreid te volgen op Radio 1 met de afloop straks na 10 in Langs de Lijn. Zeker. Henry, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Homo's, die mogen bloed doneren. Dat heeft de Tweede Kamer vandaag besloten. En dat is een groot succes voor de belangenorganisatie COC, want die vecht er al jaren, ra, jaren voor. Vera Bergkamp is voorzitter van het COC. Vera, goedenavond. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Daar zijn we heel blij mee. Het ja. is echt een, uh, een doorbraak, kun Waar, je wel zeggen. Waarom ben je er zo blij mee? Nou, we zijn er blij mee omdat hiermee een einde komt aan de onnodige discriminatie van homomannen bij bloeddonatie. En uh, We zijn er al jaar mee bezig om dit uh, van tafel te krijgen. En eindelijk heeft vandaag de Tweede Kamer gezegd tegen de minister van VWS Schippers... maak er een einde aan. Zorg dat je gaat kijken naar seksueel risicogedrag in plaats van het discrimineren van een hele groep homomannen. Ja, want de reden was, was natuurlijk, of natuurlijk, maar homo's hebben een grotere kans op besmetting op soa's. Uh, vandaar dat het niet mocht, dat mag dus nu wel. Um, maar uh, Sankin, dat is een overkoepelende organisatie voor bloeddonatie, die zegt ja, we zijn er eigenlijk niet zo blij mee. Want uh, het blijft zo dat homo's meer risico hebben op besmet bloed, Ik bedoel op, op, op soa's en op hiv. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar HIV-besmettingen onder homomannen, dan ligt dat inderdaad hoger dan bij andere groepen. Dat is ook altijd het argument van Sanquin geweest. Maar als je kijkt naar de oplossing, uh, waar wij al jarenlang voor lobbyen en die de Tweede Kamer heeft overgenomen, dan zeg je in feite: je moet niet meer kijken naar uh, of iemand homoseksueel is. Je moet gewoon mensen uitzonderen die uh, seksueel onveilig vrijen. Dat is de beste manier om te zorgen dat er zoveel mogelijk veilig bloed komt. En ja. uh, we moeten ook voorstellen, mensen vullen een formulier in waarin ze dat aangeven. En daarna vindt er ook nog een test plaats. Dus ja, Zo'n zo kind zegt dan van ja, ja. homo's vrijen vaker onveilig dan hetero's. Dus ja, die moet je dan maar uitsluiten. Ja, maar eigenlijk is dat een, een raar argument. Dat als je als hetero iedere dag met iemand naar bed gaat en je vrijt onveilig... Dan mag je wel bloed doneren, maar een homo die al twintig jaar dezelfde relatie heeft, monogaam is, die sluit je uit. Vandaar dat ze zeggen dat het eigenlijk onnodige discriminatie. Je zou moeten kijken naar seksueel risicogedrag. En uh, los van het invullen van een formulier wordt het bloed getest en dan heb je eigenlijk gewoon uh, veilig bloed. En je ziet dat landen als Zweden, Spanje en Italië daar ook al uh, toe over ja. zijn gegaan. Ja, dus het verandert nu in, ik geloof het was de eerste vraag, ben je homo, ja of nee of hetero? En nu vragen ze, uh, ben je seksueel uh, actief of in ieder geval loop je risico, hè? Dat is het klopt. verschil. Ja, klopt helemaal. En dan, ja, dan moet je toch maar een beetje van uitgaan dat mensen dan eerlijk antwoorden. Ja, maar dat geldt uh, voor homo's, maar dat geldt ook voor hetero's natuurlijk. Dus het systeem is zo dat je een formulier invult en, en vaak ook nog een gesprek hebt. En ja, het is wel gebaseerd op, op vertrouwen, maar dat geldt dus nogmaals voor homo's en dat geldt ook voor hetero's. En wij zeggen ook dat daar die gelijke behandeling moet zijn. Ja. Veiligheid voorop, maar deze oplossing biedt evenveel veiligheid uh, uh, en eigenlijk uh, nog meer, omdat je ook echt seksueel risicogedrag als criterium gaat benoemen. Ja. Dus vanavond alle homo's groot feest vieren? En dan maandag maar naar de bloedbank? Nou, nou, kijk wat het is. Volgens mij 2,5% van de Nederlandse bevolking geeft bloed. Uh, dus dat, dat, het zal niet stormlopen naar de bloedbanken. Maar het is wel heel erg mooi dat de mensen die dat willen, die hun maatschappelijke rol willen invullen door bloed te geven, dat die dat nu kunnen. Dus het is zeker een doorbraak. Goed, Vera Bergkamp van COC, dankjewel. Zometeen. Een uh, nieuwe televisieformat in Engeland gaat vanavond op de buis over een uurtje, die undatables. En er is veel te doen over, hoor je hier. I'm gonna doe I do? PNM Today. Willemijn Veenhoven. Walgelijk, onethisch, een freakshow. Ja, zo wordt er gesproken over de nieuwe datingshow Undatables, die vanavond om 10 uur begint in Engeland. In die show worden mensen met een zware handicap gevolgd in hun zoektocht naar liefde en seks. Ja, En dat vinden gehandicaptenorganisaties en politici niet kunnen. Michiel Willems is onze man in Londen. Ach, Michiel, goedenavond. We beginnen even met een fragmentje van de trailer van The Undatables. The world of dating can be pretty awkward, but for some it's harder than others. Meet some extraordinary singletons. Yeah, he's a good looking chap, but, but he's an idiot. <laughs> As they go in search of their perfect partner. Someone to like me for me. <laughs> Ja, dat, uh, het laatste wat je hoorde was de 23-jarige Luke. Die heeft het Gilles de la Tourette-syndroom. Dat je tussendoor allemaal scheldwoorden zegt, dat je niks aan kan doen. En voor de rest, we lieten net even de trailer zien, ook met beeld. Ja, wat zie je allemaal voorbij komen? Echt mismaakte mensen, hè Michiel? Ja, wat dat betreft uh, kan het voor sommige best wel een beetje chockerend zijn. Dat is bijvoorbeeld Penny, die is 23 jaar, die zit in een rolstoel. Die is niet langer dan een meter. Uh, die heeft een hele ernstige genetische afwijking aan haar botten. Dus hele broze botten die al meer dan 200 keer gebroken zijn. En zij is eigenlijk op zoek naar een man die minstens drie meter lang is. Een lekker sterke kerel, zeg maar. Uh, daarnaast heb je ook Justin. Uh, die heeft allerlei tumoren op zijn uh, gezicht en op zijn lichaam. Die heeft al meer dan 100 operaties... Helaas gehad. Uh, die is ook nog nooit op een date geweest. Dus uh, miljoenen Engelsen zullen er uh, getuigen van zijn. hoe hij uh, op zijn date gaat met Tracy. En dan heb je bijvoorbeeld nog Caroline, die is 29. Uh, die had, zou je kunnen zeggen. een normaal, uh, relatief gezien normaal leven. Ja. Maar vijf jaar geleden uh, ging ze naar bed. en werd ze s ochtends wakker. en was ze verlamd vanaf haar uh, nek uh, naar beneden. Ja, en al die mensen die gaan allemaal op zoek naar een date. en dat doen ze door middel van een datingbureau. Ja, datingbureaus zijn ingeschakeld. Via Channel 4 en via die datingbureaus in de Midlands kon je opgeven. En uh, <coughs> inderdaad, er zullen er getuigen van worden... van hoe zij op een eerste date gaan. Sommigen hun eerste kus krijgen. En waar de producenten natuurlijk op hopen... sommigen het misschien wel voor de eerste keer gaan doen. Ja, ja. nou is, hebben wij in Nederland ook zo'n soort show gehad. The Beauty and the Beast. Um, nou, misschien iets minder extreem, maar het ging er ook een beetje over. Er is hier ook wel discussie geweest, maar ik kan me niet herinneren... in Engeland... is is het, echt, uh, het loopt het spuugaat uit hè? en elke krant en elk medium heeft het erover. Ja, men vindt het toch wel heel erg schokkend, vindt het heel erg onethisch, vindt het te ver gaan. Zo schreef de kwaliteitskrant The Guardian dat Channel 4 een, wederom een uh, dieptepunt had bereikt. Ik bedoel, televisie uit Nederland schokt hier af en toe ook. Vorig jaar was er de grote donorshow. Nou, ook al was dat in scène gezet. Net zoals die Cannibal Show. Of die Cannibalen Show. Waar ze een stukje vlees van elkaar opaten bij jullie in Nederland. Ja, dat was, nou, dat was dat echt, stond... maar wat? Ja, nee, dat stond hier ook in alle kranten. En uiteraard, dat bleek nep. Maar dat soort concepten, dat soort format... dat weten Engelsen nog steeds ontzettend te schokken. Maar het heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken, denk ik... dat Brown had een gehandicapte kind, hè? En Cameron ook? Ja, überhaupt gehandicapte uh, ligt hier redelijk uh, gevoelig. Wat je zelf al zei, de voormalige premier Gordon Brown... had een jonge uh, zoon die is helaas overleden op zeer jonge leeftijd. Dat kindje was gehandicapt. En ook de huidige premier David Cameron... Had een kindje uh, en hij is ook, uh, ook uh, gehandicapt en ook enkele jaren geleden overleden. Ja, ja, dus het ligt gewoon gevoelig vandaar die enorme ophef. Nou zegt um, een van die deelnemers aan die show, Hayden, die zegt het volgende: I've been mocked and teased my whole life. In 24 years, I've never had a girlfriend. But you look at someone disabled or with a facial disfigurement, you instantly think, ah, oh, poor fella, he's not datable. That's exactly why the name is tied to the And the good thing about it is, they changed the undatables to the datables. Does dat seem so bad. I mean, if I don't find it offensive, I don't see why the whole world should find it offensive. I it mean, it's not. Ja, hij zegt ik heb nog nooit een date gehad, dus waar uh, ja ik wil hier wel aan meedoen. Maar als ik er aan mee, aan mee wil doen, waar doet de rest van de wereld dan zo moeilijk over? Dat is waar, maar je, je krijgt natuurlijk af, weten mensen af en toe waar ze zich voor opgeven. En de, bijvoorbeeld de Amerikaanse krant The Huffington Post had wel een scherp commentaar. Die zei, ja die kandidaten kunnen dat wel willen, maar wij krijgen het voorgeschoteld. En worden de undateable straks niet unwatchable en daardoor unbearable. En uh, dat is de vraag die heel Engeland op dit moment een beetje bezig Maar ja. is het ook tussen jou en je vrienden, hebben jullie het erover? Ja, je ontkomt er niet aan vandaag. En ook denk de komende dagen met reacties staat al van de kranten. We hebben die discussie. En uh, ja, ik denk uh, miljoenen, tientallen miljoenen uh, Britten... zullen vanavond om negen uur lokale tijd uh, inschakelen. Dat is over dik een uur. Dan zit dus te zien. Net na onze uitzending trouwens. Dus dan mag je gerust overschakelen schakelen naar Channel 4. <laughs> en jij gaat natuurlijk ook kijken, Michiel. Neem ik aan. Ja, ik ga even naar Channel 4 kijken, ja. Goed. Nou, we horen later hoe het was van je. Dankjewel, Michiel Willems, vanuit Londen heel erg In The Today. Wat gaan wij nog meer doen straks? Even kijken. Uh, voetbal, natuurlijk, veel voetbal. Um, we kijken naar American Pie, The Reunion, deel 4. En dan dacht ik, ja, wat is dat nou voor een rare film? Maar dat is, heb ik mij laten uitleggen door de kenners. Dat is, ja, dat, is de, dat is de Police Academy van de jaren. 2000, 2000, noem je dat? Ja, van de jaren nul. Dus um, die, die moet je gezien hebben, en nu is deel 4 uit. En we hebben hier Masloem Youssef, die verloor zijn vader vorig jaar bij de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Hij is hier rond kwart voor tien. Maar eerst de dag van onze leerskracht. Het is bedroevend slecht gesteld met het taalniveau op HBO's. En dan heb ik het over studenten. En aan de ene kant geloof ik dat wel. Tijd terug hadden we natuurlijk. Uh, de problemen met rekenen op pabo's. Met taal schijnt het niet beter te zijn. Zelfs hbo-opleidingen voelen zich genoodzaakt om aparte taalprogramma's op te zetten. Dus, dat dacht ik. Ik neem de proef op de som... Ik heb uh, acht woordjes. Niet de makkelijkste woordjes natuurlijk. En ik ga eens een klein quizje hier doen. En ik heb drie Pavo-studenten voor de Hogeschool Utrecht gevonden. Zitten lekker in het zonnetje te pauzeren. Nou, alle drie een pennetje. Goh, ik lijkt wel een leraar. Hè? Ja, echt hè? Hier een uh, blaadje. Nou, spannend hè, zo'n uh, quiz. Wat kunnen we winnen? Ja, dat merk je zo meteen wel. Heel zenuwachtig? Ja, ik wel. Ik heb uh, een aantal woorden en dan moet je even opschrijven wat het betekent. Papier en pen bij de hand. Het eerste woord is salteren. Wat? Salteren. Ik <laughs> een telefoon gebruiken. Nee, je mag geen telefoon gebruiken. Weet je het echt niet? Nee. nee. nee. Eloquent. Op, dat is een tweede streep. Dat weet ik ook niet. Porno. Wat? Porno. Ja, dat weet je wel, hoop ja, ik. Nou, dat ja, dat, dat weet ik we wel. wel. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, nou goed. Ridicuul. Belachelijk. Ja, zeg dat nou niet. Oh. Wist jij het ook? Oh. Nou, nu wel. Oh, maar je wist het niet? Nee. Nepotisme. Opportunist. Ja? Niet nee. kijken, hè? Bij nee, buurman. nee, ik zou niet durven. Jij ja, zit te kijken. Je weet het niet eigenlijk. Nee. Vernuikend. Geen idee. Heb je wel eens van het woord gehoord? Nee, eigenlijk niet. Ik moet weer een streepje. Er wordt weer een streepje. Ja. Oké, okay, pennen neer. Nou, ben je nieuwsgierig. Ja, ben je nieuwsgierig. Ja. Zouteren, dat is uh, een kooptechniek die veel weg heeft van roerbakken. Die hadden jullie alle drie niet, hè? Nee, nee. Zet even een streepje als je het goed hebt. Dus alle drie geen streepje. Nee. Eloquent, Dat is uh, welsprekend, welbespraakt. Corpulent. Is uh, zwaarlijvig of dik. En porno? Seks op tv. Op TV. Oh, ja. Seks op tv. En jij? Ik heb gewoon kaarde seks. Kaarde seks in ja. jij? Ja, ik had seks en alles wat daarbij hoort. Oké, okay, ridicuul. Belachelijk. Belachelijk. Die had jij gezegd? Ja. Oké, okay, nou goed. En een opportunist? Iemand die positief is ingesteld, altijd het positief van iets inziet. Het is een persoon die uit elke situatie zijn voordeel haalt. En vernuikend? Nee, heb ik niet. Taal, noodlottig? Maar goed, hoeveel heb jij er goed? Ik heb er drie goed. Twee. En jij? Ik ook twee. Dan ben jij de winnaar. Kijk eens, een, voor jou een spuiten- en slikkerspel. Ja, en voor jou een zonnebril. En voor jou ook een zonnebril. <lacht> nou. hey, maar Even voor de goede orde, taalarmoede op het hbo, dat schijnt best wel, wel erg te zijn. Als je nu dit zo, want we doen dit even, het zijn natuurlijk niet de makkelijkste nee. woorden. Maar Wij geven les op een basisschool, dus dan hoef je dit soort woorden eigenlijk niet te gebruiken. Aan de ene kant schrik ik wel een beetje ervan. Dat je, een heleboel woorden die, ja ik ken ze wel. Jij bent ook journalist. Ja, maar dat wat is... heeft dat er nou mee te maken? Ja, of... Je bent toch gewoon. Ja, kom op, man. Een journalist uh, is met totaal andere zaken bezig als een leraar. Nee, maar twee kom. Je, je moet er toch wel boven staan, boven de materie. Ik ja, begrijp best wel dat je, je niet elk woord. Alles hoeft te weten. En als juf ook niet. Je hebt het zo opgezocht. We googlen en je weet het. Maar vind je het ook van dat de HBO-instellingen hier ook les in moet gaan geven? Eigenlijk wel, ja. ja. Een soort woordenschatverbreding. Ja, dat maar denk ik wel. Vind je het ook niet de verantwoordelijkheid die bij jezelf ligt? Ook omdat je op het HBO zit? Ja, je hebt zoveel te doen, je kan niet overal uh, mee bezig zijn natuurlijk. Taal is natuurlijk toch heel belangrijk, want jij moet het straks overbrengen op de kinderen. Dat klopt, maar wat zij net zegt, we geven les in groep ja, 1 tot 4. En ja, daar komen deze woorden eigenlijk niet, uh, niet in terug. Maar dit zijn toch ook wel woorden die je tijdens je opleiding middelbare school misschien gehoord hebt? Nee. Jullie schrikken hier niet van als jullie eigenlijk het merendeel van de woorden niet weten? Nee. Dat is jammer, op zich, ik, ik wil altijd wel graag veel weten, maar dan moeten we daar wel ook les in krijgen, denk ik. Nou, Jullie hebben in ieder geval een fijne bril en een lekker spelletje. Ja. En uh, let op je woorden, hè? Ja, ik zal sowieso op mijn woorden letten. En dat moet hij volgens mij zeker doen, want als je zelfs de voegwoorden... dan en als niet eens goed weet te gebruiken, als je een vergelijking maakt... en mijn woordenquizje niet zo best maakt... dan zou ik mezelf als toekomstig leraar of lerares... misschien toch een klein beetje achter de oren krabben. Of waren de woorden echt veel te moeilijk. Of heb ik het gewoon mis? Omdat je alles... Toch ook kan Google. En Ronald wordt het een fnuikende wedstrijd. Het is heerlijk, de eerste negen minuten. Het is nog 0-0 met nu Robinho namens Milan in het schafstopgebied van Barcelona. Maar de Spaanse ploeg lost dat op. Zij het dat daar niet de schoonheidsprijs voor wordt uitgedeeld. Maar daarna kan Puyol nu ten opzichte van Boateng uitverdedigen. Enorme kans gezien voor Messi. Goede combinatie van Barça. Begon aan de rechterkant. Bal door de lucht het schasselgebied in. En Fabregas legt hem vanaf de penaltystip. In één keer door naar de rechterkant. Daar waar Messi vrij stond. Alleen de Argentijn schoot de bal voorlangs. Even naar voren had hij zelf een kans gecreëerd. En in de handen van Abiati geschoten. En ook Milan is gevaarlijk geweest. Twee keer eigenlijk. Eén keer met Ibrahimovic. Het ongelukkige voor Milan was alleen dat hij met zijn ene been de bal voor de andere wegtrapte. Nu een foutje achterin bij Milan en de kans om te scoren wordt gegeven aan Xavi. En dan loopt het uiteindelijk mis en kan Milan gaan verdedigen. Maar legt Bjorn Kuipers de bal op de stip. Dit klinkt als een nogal onsamenhangend verhaal. Maar daar gaan we ongetwijfeld nu touw bij pakken om daaraan vast te knopen. Er wordt namelijk balverlies geleden door Nocerino op het middenveld. Dat is er wat er gebeurt. En uh, Cuenca, die nieuwe man, kan dan richting het strafschopgebied. Dan kan hij gewoon zelf ook afdrukken. Maar dat doet hij niet. Hij legt de bal breed op Xavi. Xavi en, uh, en Messi staan in dat strafschopgebied. Ja, Xavi wacht dan uiteindelijk te lang. Dan komt de bal terecht bij Messi. En die krijgt een tikje te verwerken in het strafschopgebied Aan de linkerkant. De dader is Antonini. En Kuiper staat daar met uh, de neus bovenop. En besluit de bal dus na 10 minuten op de stip te leggen. Een aanval die Barcelona misschien al had moeten afronden, maar uiteindelijk krijgt men nu van Kuipers, en het is terecht hoor, wat de 39-jarige arbiter uit Oldenzaal doet, krijgt men de gelegenheid om vanaf 11 meter de score te gaan openen in dit stadion, waar 76.000 mensen zitten, waar iedereen uh, zo'n beetje het uh, blauw uh, rode bloed van Barcelona, het Catalaanse bloed door de aderen heeft stromen, en waar men nu op het puntje van de stoel zit, omdat Messi op 11 meter staat, en Messi houdt pas net, want Abiati ligt aan de rechterkant en zit er bijna aan. Maar Messi maakt uiteindelijk toch de goal voor Barcelona. Nadat Kuipers dus een penalty gaf voor een overtreding gemaakt op diezelfde Messi. Barcelona komt dus op een 1-0 voorsprong in het eigen kamp nou tegen Milan. Nou, en die komt daar maar eens overheen. Haha, <laughs> 1-0 voor Bayern. <laughs> Precies op dit moment. Hey. Ja, Frank Ribéry ja, ja. op aangeven van uh, Ilica Olits, precies op het moment dat je overschakelt, heeft Olits gehoord dat die bal goed voor moet komen. En Frank Ribéry, ex-Olympique Marseille. We zitten te kijken naar de wedstrijd Bayern München, Olympique Marseille. Ribéry, nu spelend voor Bayern München, kostte een slordige 30 miljoen euro in 2007. En scoort 1-0 voor Bayern München. Nu is die wedstrijd echt al gespeeld. Vlak daarvoor nog een grote kans voor Olympique Marseille. Maar die bal ging er niet in. Morel. En dan is het Olic die vanaf de rechterkant uitstekend werk verricht. En Ribéry aanspeelt. En zo is het 1-0 voor Bayern München tegen Olympique Marseille. Zometeen, tweede uur, nog veel meer doelpunten van Andy en vooral um, Wat nog meer? American Pie, The Reunion, daar hebben we het over. Er is een nieuwe wet voor DNA-verwantschapsonderzoek. Wat dat is, dat hoor je van onze crime-redacteur Mick van Wely en van Peter R. De Vries. En uh, hopelijk worden daarmee veel meer oude moordzaken opgelost. En we hebben het ook nog over uh, seksende oudjes die, nou ja, oudjes, dertigers, <laughs> die meer kans lopen op SOA's. Dat allemaal na het nieuws. Ja. En. Europees voetbal op radio 1. Donderdag om half negen in de Europa League. Geet mooi! Oh, speel Valencia AZ. Komt hij erbij? Ja, hij komt erbij met het hoofd. Oh, wat een schitterende goal! Wat een fantastisch doel NOS langs de lijn. Donderdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu.